De leider van het Egyptische leger heeft de betogers in Cairo... gewaarschuwd dat ze moeten stoppen met hun massale protesten. Volgens veldmaarschalk Tandawi komt het leger... onder onaanvaardbare druk te staan om de macht op te geven. Het zal volgens hem nooit gebeuren. Intussen verzamelen zich op het Tagirplein in Cairo... toch weer tienduizenden mensen voor een nieuw protest tegen het bewind. In Eindhoven heeft de politie bij toeval een hennepkwekerij ontdekt. Agenten hield gisteravond een man aan... die vuurwerk afstak bij een wedstrijd van PSV...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 ANWB-verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor Afrit Bunschoten, 2 kilometer. Op de A4, Den Haag-Amsterdam, tussen Hoofddorp en Schiphol, 2 kilometer. Dat heeft te maken met wegwerkzaamheden. Op de A9, Alkmaar maar richting Amstelveen, is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend dorp staat, 5 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Vertrouwt in een van de hoogste rentes van Nederland...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 En eindelijk, eindelijk vindt Feyenoord dan een keer een gaatje in het doel van, van RKC. Met nog een kwartier te spelen. Komt Feyenoord op 1-1 door een goal van Guidetti. En dat terwijl RKC nu met 10 man speelt, Kevin Blom. Jazeker hij weer. Hij gaf een rode kaart aan Robert Braber van RKC nadat RKC in de eerste helft aan de leiding was gekomen door een goal van Rick ten voorde. Het wordt nog een spannend laatste kwartiertje. Tien man van RKC tegen de 11 van Feyenoord. Tussenstand 1-1. En wordt het ook een spannend laatste kwartiertje op Woudestein... bij Excelsior Ado Den Haag, van Wielaert? Ja, het wordt in ieder geval een kwartiertje waarin beide ploegen... Aan allebei de, de aan allebei de kanten de mogelijkheden krijgen om de winnende goal te maken. Dat is namelijk nodig, want Excelsior stond voor vanaf de eerste minuut... dankzij een goal van Van Steensel naar ongelooflijk geklungel achterin bij Ado Den Haag... Na een uur was het andersom. Kreeg Tornstra zijn grote teen nog net tegen de bal aan. En verschalkte hij daarmee de ruiter van Excelsior. De tussenstand op Woudenstein tussen Excelsior en Ado Den Haag is 1-1. Verder zijn we zo, zo meteen om half drie bij NEC tegen Ajax. En vanaf half vijf FC Twente Vitesse. Andere sport vanmiddag is de superprestige veldrit in Gieten. Nederlanders kunnen geen vooraanstaande rol spelen, waarschijnlijk. Maar we zijn er wel bij. Wildbeker afstanden volgen we natuurlijk. Zit er al op. Maar daar gaan we uitgebreid over praten. En in de Vrouwenhockeyconferentie. In de kijkt Tim Steens naar SJC Amsterdam. En heeft ook het overzicht van alle andere wedstrijden van de laatste ronde voor de winterstop. En we dachten allemaal: Feyenoord heeft een makkie vandaag in Waalwijk na die fantastische wedstrijd in Arnhem tegen Vitesse. Maar het loopt nog moeizaam tegen RKC. Filip Koken. Het loopt nog moeizaam, maar Feyenoord krijgt nu wel kansen. Heel veel kansen tegen de 10 van RKC. En het werd tijd ook, want Feyenoord heeft een hele moeizame wedstrijd tot nu toe gespeeld. Er zijn nog zo'n uh, 12 minuten te spelen. De stand is nog altijd 1-1. En een minuut geleden haalde Karim El Amadi sowieso de uitblinker bij Feyenoord maar eens uit. Vanaf een meter of 25. En trof de paal. En dat was al de tweede keer voor El Amadi in deze wedstrijd. 20 minuten lang was er niets aan. Daarna kreeg Feyenoord een overwicht. Creëerde een aantal kansen. Maar was erg slordig daar in de afwerking. En hup, bij een tegenstoot scoorde RKC. En dat was wel een erg gelukkig doelpunt. Want er was een voorzet van Aouassar. Ten voorde tikte hem binnen. Misten hem. Die bal zou zijn nagegaan, naastgegaan. Waar het niet dat die bal door ten voorde zelf werd aangetikt tegen zijn eigen standbeen. En daarom karamboleerde de bal toch nog toevallig binnen tegen het net. En leidde RKC. En vanaf dat moment was het werkvoetbal. Ploetervoetbal van uh, Feyenoord. Ploetervoetbal. Dat is overigens een mooie woord van het jaar. Zo wordt de Nederlandse talen u die daar niet eens aan moeten denken. En uh, daarna kwam het kantelmoment. Het moment waar iedereen over zal napraten. De rode kaart van Braben, Kevin Blom. En dan gaan we allemaal terug natuurlijk naar de rode kaart van Kevin Stroopman. Ook hij. Hij toonde in ieder geval het lef om het te doen. Wellicht had hij het met geel kunnen afdoen. Daar zou geen haan naar hebben gekraaid. Maar in ieder geval... Uh, heeft Blom niet laf gefloten. En we willen toch allemaal dat soort tackles op de benen... die gevaar oplopen voor de gezondheid van de tegenstander... die willen we eruit hebben in het voetbal. En daarom kan ik er alle begrip voor opbrengen... dat Kevin Blom een rode kaart gaf aan Braber. Hij was te laat met zijn tackle. Hij kwam hard in op de benen van zijn tegenstander... en hij moest vertrekken. Natuurlijk, niemand bij RKC is het ermee eens. De trainer is boos, de spelers zijn boos, de supporters zijn boos. Natuurlijk, en het feit dat Kevin Blom het gaf... zal daar zeker aan hebben meegewerkt. Maar goed... RKC moet het nog zien uh, vol te voetballen. Nog 11 minuten lang. El Amadi in balbezit. Op de huid gezeten door Aou In dienst van Feyenoord. Maar nu verhuurd aan RKC. Speelt een goede wedstrijd tot nu toe. El Amadi. Bij hem begint de avondsopbouw weer. Net over de middenlijn op de helft nu van RKC. Jordi Klaasie draait om zijn as. Kijkt even waar die bal naartoe moet. El Amadi. Klazi. Ja, waar naartoe? Iedereen staat stil bij Feyenoord. En uh, alle verdedigers, want dat zijn het nu allemaal bij RKC, die wachten maar af wat uh, Feyenoord gaat verzinnen. Ridetti probeert uh, bij de hoekvlag langs een man te komen. Langs Martina, international van Curaçao is dat. En voor de rest staan er tien Nederlanders in de ploeg. Tenminste aan de aftrap in ieder geval bij RKC. Waar vind je dat nog? El Amadi nu een bal bezit. Probeert er opnieuw aan een aanvalsopzet te beginnen. 1-2 met Bakkal. Iedereen staat stil bij RKC. Wacht af wat Feyenoord gaat doen. Nu is er wat ruimte bij Ashakbar, de 17-jarige invaller. Maar die bereikt Bakkal niet en de bal wordt opgeraapt hier door Jeroen Zoet, de doelman van RKC. Minder dan 10 minuten nog. 1-1 bij RKC tegen Feyenoord. Gaan wij naar Frank Wielaak, de andere wedstrijd van dit moment. Excelsior, Aarde Den Haag. 80 minuten zijn we onderweg. Even de mogelijkheid voor uh, Ado. Tornstra met een schot. Goed schot, hoor. Dat gaat maar net over de goal van Excelsior heen. En uh, weer een mogelijkheid om uh, de winnende treffer te maken. En bij Ado zullen ze er in ieder geval alles aan doen. Rado is eigenlijk ziek. Hij We zat wel op de bank en kan de laatste 10 minuten in ieder geval meedoen. Dat blijkt, want uh, hij is zojuist ingevallen voor Mulders... die vandaag zijn eerste basisplaats kreeg. Bij ADO sowieso heel veel afwezigen. Wesley Verhoek was uh, uh, geblesseerd. Daar is John Verhoek overigens uh, in de loop van de wedstrijd naast komen zitten. Ook hij is ge namelijk geblesseerd geraakt in dit duel tegen Excelsior. Horvat en Immers geschorst en Radosafi fiets dus niet fit genoeg... om aan deze wedstrijd te beginnen. Dat zijn nogal wat namen die je normaal gesproken bij ADO... gewoon in de basis mag verwachten. En daar leek Excelsior... Excelsior heel lang van te kunnen profiteren. Dankzij die vlotte openingsgoal van Van Steensel. En die 1-1 stand die nog altijd op het bord staat. Dan profiteert Excelsior eigenlijk nog steeds van dat moment. Maar Ado is op jacht. Op jacht naar de winnende goal. Getuigen ook de kans zojuist voor Toornstra. Die heel gedreven is in de, in de tweede helft. Zo gauw die kan probeert de, de bal richting de ruiter te schieten. In ieder geval richting de goal van de ruiter. En dan moet de ruiter maar zien of hij daar nog wat mee kan. scheiman. Schiet die bal zo hard mogelijk weg. Maar die bal is al over de zijlijn geweest. Dus mag Ado gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. Dat gebeurt in de richting van Ami. Bal weer terug naar de rechterkant. En dan moet de voorzet gaan komen. Die komt er niet van. Husche, die gaat eerst een man voorbij. Komt dan nummertje 2 tegen. Maar heeft dan geen controle meer over de bal. En dan kan Excelsior eraf komen. Met Van Steenzel in de punt van de aanval. Nog altijd hij in de punt van de aanval. Hij was natuurlijk ooit wel aanvaller. Is toen heel lang verdediger geweest. Maar dit seizoen is hij weer herontdekt. Als aanvaller daar waar hij vorig jaar af en toe uh, fungeerde. Als pinchhitter staat hij nu gewoon vanaf het begin in de punt van de avond. Wij gaan weer naar Waalwijk. Filip. Ja, we gaan naar Waalwijk. Want daar is een goal. En die is van Jerson Cabral. Feyenoord komt op een 2-1 voorsprong. En hij haalt hier zijn gram. Natuurlijk wordt onmiddellijk dan ook uh, even Ronald Koeman getoond. Want hij passeerde Cabral voor deze wedstrijd. Ten faveur van Ruben Schaken. Die weer uh, fit was na een knieblessure. Schaken werd zelfs de meest constante aanvaller genoemd van dit seizoen. En als RKC dan op het middenveld de bal kwijtraakt, wordt die bal razendsnel afgegeven op Cabral. Die vanaf een meter of 30 uithaalt. Ja, die bal wordt nog aangeraakt door een verdediger van RKC. Dat is dan weer het geluk van Koeman, het geluk van Feyenoord en het geluk van Jerson Cabral. In de 83ste minuut staat dat dan eindelijk... Die voorsprong op het scorebord voor Feyenoord 2 tegen 1. En in de tegenstoot nu is er meteen een kans voor Van Hout. Invallen bij RKC. Maar die jaagt de bal over de goal van Mulder. Terug maar naar jou Frank. 2-1 leidt Feyenoord hier in Waalwijk. 83 minuten onderweg op uh, Woudenstein bij Excelsior tegen Ado. Het is 1-1. Uh, bal voor Sherry uh, Aan de linkerkant voor Ado Den Haag. Daar waar hij heel veel ruimte heeft, maar ook even temporiseert. Wacht op de mensen die voorin dan klaarstaan. Daar is Vincento. Die staat buiten spel als hij de bal op het borst aanneemt. En dus wordt hij uh, teruggefloten door scheidsrechter Braamhaar. En kan Excelsior weer uh, terug gaan uh, verdedigen. En Excelsior dat het eigenlijk voornamelijk in die tweede helft moet hebben van uh, uitbraken. Want uh, oh, opvallend uh, dat ze... Uh, de voet voetballend echt niet meer uitkomen... terwijl ze dat voor de pauze nog wel een periode heel behoorlijk gedaan hebben. Excelsior heeft het dus lastig op, eh, op eigen veld tegen ADO... in die slotfase van deze wedstrijd. Er staan nog eh, 6,5 minuut op het bord... en ADO voorlopig op 1-1 tegen Excelsior. En hou je ook op de hoogte van twee wedstrijden in de Jupiler League. De koploper Zwolle speelt het altijd beladen duel daar lokaal uit... bij de Go Ahead Eagles in Deventer. En door een doelpunt van Van Hintem in de 37e minuut... met nog een minuut of 9 op de klok... staat Zwolle daar nog altijd met 1-0 voor... En en dan is er ook Os Den Bosch. Dat ligt ook vlak bij elkaar, zoals u ongetwijfeld wilt weten. En daar heeft FC Den Bosch de leiding genomen. Van de Broek, zeven minuten na de rust, staat daar 1-0. En ook daar nog een minuut of 8-9 op de klok. En om half drie wordt daar nog de wedstrijd gespeeld... tussen Helmond Sport en Willem II. En dan nog een opmerkelijk voetbalbericht. De bondscoach van Wales, Gary Speed, is op 42-jarige leeftijd overleden. De voetbalbond van Wales heeft dat gemeld op de website zonder de oorzaak te noemen. Het gaat waarschijnlijk om zelfmoord. Als speler was Speed actief voor onder meer Leeds United, Newcastle United en Everton. Hij begon zijn trainersloopbaan bij Sheffield United en was sinds een klein jaar bondscoach van Wales. Dan gaan we weer voetballen, gaan we weer naar RKC tegen Feyenoord, Philip Koken. Want kan RKC nog iets? Jazeker, want de bal ligt nu op 20 meter van de doelman van Feyenoord. Mulder, een vrije trap voor RKC nadat... Uh... Invaller Meijers was neergetrokken door Leerdam. Van Hout gaat nu achter de bal staan. Van Hout en die bal wordt aangeraakt door de muur en gaat via die muur achter. En RKC krijgt een corner. RKC gaat nu Wabank spelen. Trekt ten aanval nadat het toch 80 minuten lang... Uh, heel uh, behoedzaam en heel voorzichtig heeft gespeeld in deze wedstrijd. Heel veel tijd heeft gerekt tot nu toe. Elke seconde uh, heeft gepakt die het maar kon pakken om Feyenoord vooral het spel onmogelijk te maken. Want Feyenoord moet hier het spel maken. Gridetti, trouwens mooi gezien bij uh, deze uh, volgende corner getrapt door Van Hout van RKC. Die uh, juist zijn ploeg nog een beetje op omdat uh, Feyenoord wel scherp moet blijven in de laatste minuten. Dat zie je altijd. Feyenoord uh, krijgt een voorsprong met een maal meer. En dan gaat het ineens uh, de andere kant op. Gaat RKC ten avond trekken. Het hou je kennelijk toch niet tegen. Dan uh, denkt Feyenoord nou we zijn er. En dan gaat uh, RKC... Komen en gaat Feyenoord weer achteroverleunen. En dat is juist waar trainers altijd voor waken. Die zeggen gewoon doorvoetballen. Die 3-1 maken, die 4-1 maken. Want de aanval is dan de beste verdediging. Dan krijgt de tegenstander geen kans. Maar ja, de praktijk is toch vaak anders. Dan gaat een ploeg die voor staat weer achteroverleunen. En dan zal RKC, ook al speelt het met een man minder, toch wat kansen gaan krijgen. Mooi schot overigens was het. Die 2-1 van Cabral. Aangeraakt door Drost, de centrale verdediger. En Cabral is daar uitzinnig van vreugde mee. 2-1 voorsprong voor Feyenoord. En uh, Feyenoord moet dat nog zo'n 3,5 minuut. En ik denk nog zo'n minuutje of 2-3 aan de zure tijd volhouden. En uh, hoe is het bij jou, Frank Wielaert? Uh, daar hebben we nog vier minuten te spelen op Woudenstein uh, met uh, Excelsior tegen Ado Den Haag. Daar waar Excelsior een kans kreeg op een uitbraak van Steensel de, daarbij voorop. Iets uh, wat midden hield tussen een voorzet en een schot plaats. Het was een beetje een geplaatst schot richting de tweede paal. Hij rekende eigenlijk een beetje op de ingevallen tevreden. Maar die rekende dan weer niet op die uh, geplaatste bal van, uh, van Steensel. En dus bleef hij een beetje hangen. Kon Ammi de bal over de achterlijn uh, schieten. En daar kwam Ado dan goed weg op een uitbraak van Excelsior. Nu weer van Steensel. En over de uh, rechterkant met Voortoren. Voortoren die de bal niet terugkrijgt bij Van Steensel. Maar uiteindelijk via Jansen toch weer de bal bij Voortoren. En dan Voortoren naar binnen toe trekken. Want daar is de ruimte. Wil tevreden nu wel de bal hebben. Met een man in zijn rug verliest hij uiteindelijk het duel. Probeert hij de bal nog wel terug te veroveren. Is het Rado Savjevic die uiteindelijk uh, de diepe bal geeft in de richting van Chiri En dan kan Ado er een keer uitkomen op tempo over de linkerkant. Nu Chiri weer wachten op de aansluiting voorin. Vindt hij bij uh, Van Duinen. Van Duinen in duel met Nieveld. Van Duinen die... Die de bal wel recht omhoog kopt. Maar dan vervolgens geen controle meer heeft. En dan een tik uitdeelt aan Nieveld. Althans, Nieveld ligt met de handen voor het gezicht op de grond. Op zo'n beetje op de penalty stip van Excelsior. De centrale verdediger. En daar komt nu de nodige hulp bij. Van de mensen die hem weer moeten gaan oplappen. Dus legt Brahma het spel eventjes stil. Met nog 2,5 minuut officiële speeltijd op de klok. Er zal nog wel de nodige aan extra tijd bijkomen op Woudenstein 1-1 is de stand. Champlain van vier jaar geleden. Meldt u nog even dat Den Bos de wedstrijd wel beslist lijkt te hebben tegen Os 2-0 geworden via Verbeek in de 89 e minuut. Maar wij gaan naar RKC Feyenoord Filip koken. Want is dat beslist? Ja, dat is beslist. Ik kan me niet voorstellen dat het uh, niet beslist zou zijn. Want Erwin Mulder is nu uh, bezig de bal uh, klaar te leggen voor een uh, doeltrap die hij inmiddels heeft genomen. Hij heeft zijn, zak, zijn sokken eerst opgetrokken, hij heeft de bal netjes neergelegd, het polletje uitgezocht. En uh, ja, dat is uh, Mulder uh, niet aan te rekenen, want datzelfde heeft Jeroen Zoet 80 minuten lang aan de andere kant gedaan. Elke seconde pakken, tijdwinst die hij kon pakken. En ja, het kant op het moment was toch wel de rode kaart van Brabers. Sindsdien uh, heeft Feyenoord een dermate groot overwicht. Eerder hadden ze dat ook wel hoor, maar uh, konden ze minder grote kans afdwingen. Dat, uh, dat ze eindelijk ook aan scoren toekwamen. En dat deden dus Guidetti en Cabral nu een uh, overtreding. Ook een beetje uit frustratie van, van Peppe. Waarbij uh, Leerdam nog eens een keertje extra doorrolt. En ook daar zal hij uh, wat minuten gaan pakken. Ja, het is dan toch gelukt. Het was een, uh, een, een landelijke sportkrant. Laten we er niet te kinderachtig over doen. Dat was uh, het algemeen dagblad. Die kopte top of flop. Je weet het bij Feyenoord nooit. Uh, ze kunnen met 6-0 verliezen in Groningen. Ze kunnen met 4-0 winnen bij uh, Vitesse. Wat zou het deze keer worden? Er valt geen pijl op te trekken bij Feyenoord. Maar qua resultaat is het in ieder geval vandaag uh, top geworden. Ik denk uh, qua spel is er nog wel het een en ander uh, op aan te merken. Dat zal uh, Koeman ook wel ruiterlijk gaan erkennen. Maar uh, als er nog een uh, minuutje gespeeld zal worden. En Erwin Mulder de doelman van Feyenoord de bal weer heeft klaargelegd. Ja dan zal uh, Erwin Ko of, uh, Ronald Koeman toch wel zeer opgelucht kunnen ademhalen. En heeft hij de winst zo binnen bij RKC. Maar wat is dat moeizaam gegaan kansjes zijn er wel geweest. Elmaa heeft twee keer de paal geraakt. Dus een goed schot geweest van de Leerdam. Maar het is allemaal qua spel net niet voldoende geweest. Net niet overtuigend genoeg. Voor de, ja, als je een aanmerking neemt hoe goed deze ploeg wel niet kan spelen. Wellicht nog één aanval. Die, die nu de bal gaat richting Asja Bar. Maar daar komt uh, niks uit. Nou, nog enkele seconden denk ik. En Feyenoord leidt met 2-1 in Waalwijk. Gaan we nog even naar Frank Wielaert, slotfase daar van Excelsior ADO. Ja, 29 seconden nog, want we zitten dik in de blessuretijd. Drie minuten kregen we erbij. Het is 1-1 en ik denk dat het daar ook bij gaat blijven. De graaf nu met de verre ingooi. Eh, richting van Steensel, daar komt de bal niet terecht. Chiri verdedigt uit voor eh, ADO, richting Vincento. Vincento eh, even de bal weer achteruit richting Chiri. Die kan de bal nog net onder controle houden, dus kan ADO nog even door met aanvallen. Bal richting van Duinen, daar gaat hij overheen in de handen van de ruiter de doel. Van Excelsior. En daarmee lijkt mij deze wedstrijd ook wel voorbij. Niet in het minst omdat Braam, maar de bal gaat halen. en vervolgens ook affluit. En uh, weer een puntje voor Excelsior dat uh, voor de derde keer op rij niet verliest in de Eredivisie. En daarmee ook VVV achterhaalt met nog een helftje tegen AZ. Te goed ook nog uh, voor de Rotterdammers. En Aro met een puntje, Ja, daar hadden ze zich ongetwijfeld wat anders voor gesteld. Maar ook inmiddels RKC achterhaalt op de dertiende plaats. Kortom, ook Aro schiet er wel een klein beetje mee op. Maar lo loopt wel wat averij op. Met name dus omdat er zoveel spelers ontbreken. Op Woudenstein, Excelsior, Aro Den Haag geëindigd in. 1-1. En de andere wedstrijd is ook gefinished. Inmiddels dus Feyenoord definitief in veilige haven. Via Quidetti en Cabral. 2-1 winnen ze uit bij RKC. Wat een goal! De eredivisie. Alle wedstrijden van gisteravond. Begin in Eindhoven. PSV Groningen werd 6-1 bij de rust onder 3-0... door goals van Stroopman, Mertens en Labiat. Na de rust Wijnaldum 4-0, 4-1 Pedersen... 5-1 Matas en 6-1 Toivonen. De zes zijn doelpunten kwamen dus van zes verschillende spelers. En eindelijk vond Dries Mertens ook weer het net. Na zijn scoringsdrift aan het begin van het seizoen stond hij even droog. Kijk, uh, daarna gaf ik, uh, de weken daarna gaf ik meer de assist in de plaats van de goal. En, uh, en vandaag uh, gaat hij zelf er binnen, dus dat is wel lekker. En, uh, ik denk dat het belangrijkste is dat we de drie punten hebben. En, uh, dus uh, een goede stap. En een goede generale voor PSV voor het competitieduel van volgende week met Feyenoord. PSV-trainer Fred Rutte gaat woensdag, als de ploeg in de Europa League speelt... tegen Leja Warschau, een aantal spelers rust geven. Ik, ik wil eerst te worden in die pool, uh, en dat willen we allemaal. En uh, ja, dan, uh, als je dan de keuze hebt om, uh, om dan ook een keer een moment uh, een speler te laten spelen... Die, uh, die nu dan vanaf de bank erin komt, nou uh, dan, dan denk ik dat het wel goed is, ja. En dan nog even naar Groningen-trainer Pieter Huistra. Hij had vooraf aan het duel van gisteravond goede hoop op een overwinning in Eindhoven. Het liep ietsje anders. Ja, dat is uh, het understatement van het jaar. Het is uh, duidelijk geweest dat we vanaf het begin uh, ja, te naïef waren in de opbouw. Te, te makkelijk de kwijt kwijtraakten en de omschakeling totaal overlopen werden. En ja, daar sta je met 3 achter in de rust. En dan uh, hebben we goede voornemens, dan... Hè, dan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 Nak Heerenveen eindigt in 2-2. Bij de rust was het 2-1. Eerst Jujic, 0-1. Leurling, 1-1. Zomer in eigen doel, 2-1. Dat was dus de ruststand. En Jan Maat zorgde voor de 2-2. De gelijkmaker er viel genoeg te genieten overigens in Breda. Open wedstrijd. En een van die uitblinkers gisteravond was... daar is hij weer, Anthony Leurling. 34-jarige speler van NAC. Anthony, je voetbal was in je jonge jaren. Ze zeggen wel eens, je tweede leven begeer je wel eens. Misschien ben ik dat begonnen, maar nee goed, even zonder doel. Vorig jaar heb ik veel blessures gehad, uh, geopereerd op mijn knie. Uh, kleine blessures, uh, de sfeer was veel minder in, het, uh, in, in de groep. En ik ben toch wel een beetje sfeergevoelig type. En uh, wat ik net al wilde zeggen is dat ja, dit is het mooiste beroep uh, wat er is, mijn contract loopt af. Uh, ik wil nog, uh, nog, nog een paar jaar blijven voetballen, dus uh, ja, dan, moet je, dan moet je een gas geven. En, uh, gelukkig gaat dat op dit moment uh, goed.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 wedstrijden op rij nu ongeslagen en dat is een verbetering van het eigen clubrecord. Rode EC Herakles werd gisteren 3-1 bij de rust stond nog 0-0. 1-0 Jonker, 2-0 Jonker, 2-1 Overtoom met een penalty en 3-1 Malky. Mats Jonker liet dus eindelijk weer eens zijn kwaliteit te zien. Hij scoorde tweemaal en gaf de voorzet waaruit de derde Limburgse treffer werd gemaakt. Jonker had tot dusver dit seizoen nog maar één keer gescoord en twijfelde een beetje of hij het nog wel kon. Ja, een beetje wel. Dat knaakt wel een beetje aan je. Ja. Um, je probeert wel hetzelfde te doen. Uh, ik speel iets met een andere rol dan de afgelopen jaren. Uh, daardoor kom je ook niet zoveel voor de goal, of krijg niet zoveel opgelekte kansen als, als ik de afgelopen jaar heb gekregen. Maar ja, dat, ik vind dat ik wel zelf uh, voor de ploeg wel belangrijk uh, ben geweest. En, en Nu mag je ook wel één, één keer scoren. Dus uh, nu staat alles wel mee vanavond. Alle doelpunten vielen na de rust. En hier trainer Peter Bos had in de tweede, tweede helft al snel door dat zijn ploeg niet ging winnen van Roda. Maar ik moet zeggen, ongeveer een minuut of vijf voordat die eerste goal valt... voel je wel aankomen dat je de grip aan het kwijtraken bent in de wedstrijd. En, uh, ja, we geven de goals natuurlijk onnodig weg. Dat is bij de eerste, dat is bij de tweede, denk ik zo. Uh, op het moment dat je 2-1 maakt, valt gelijk erachteraan de 3-1. Dus je doelpunt ervallen ook nog op verkeerde momenten. Hoewel wij met name ook de tweede helft uh, in de toch ook wat kansen kregen. Met wat afstandsschoten van net buiten de 16, die, uh, die net niet goed vallen. Dus ik vind het een onnodige nederlaag, maar, uh, maar wel terecht. Onnodig, maar wel terecht. En tegen doelpunten die op een ongelukkig moment vallen. Alsof ze wel eens heel gelukkig vallen. VVV, de graafschap eindigt in 1-2-1-0 Ucebo. 1-1 Poupon. En 1-2 vlak voor tijd. Roze, belangrijke zegen dus boekte de graafschap op concurrent VVV. Misschien een toch nog wel onverwachte overwinning. Maar na die gelijkmaker merkte Jurie Roze dat VVV een aangeslagen indruk maakte. Ja, dit gevoel dat gevoel heb ik wel in het veld. Ja. Dat is, uh... Ja, niet meer de kracht had om, uh, om echt nog aan te zetten. Ze krijgen nog wel een grote kans. En, uh, maar uh, ja, ik denk... Uh ik denk wat ik zal zeggen, op, op basis van de tweede helft gewoon terecht overwinnen. En door deze zegen neemt de graafschap natuurlijk afstand van VVV, de drie punten. Misschien wel een beetje bonuspunten voor de ploeg van André Zuldering. Nou, ja, bonuspunten, maar goed. Kijk, we, we slaan een graf volgens mij van vijf punten met VVV... en met zes nu volgens mij op Excelsior. Dus dat is enorm belangrijk. En we krijgen weer een beetje uitzicht op de ploegen boven ons. Dus wat dat er gaat, is dit natuurlijk een enorm belangrijke overwinning. En dan naar VVV, waar Moussa, vaak geprezen, nu een negatieve hoofdrol speelt. Hij miste bij 1-1 een enorme grote kans op de tweede Limburgse treffer. En uit onnodig balverlies, en dat is nog een understatement... van de Nigeriaanse spits, maakte het graafschap vervolgens... dus ook de maken. Dat was een cruciaal moment volgens VVV-trainer Glendeboek. Boek. Ik denk dat dat het is in de wedstrijd. Want dan op dat moment zag je gewoon de twijfel in de ploeg komen... van uh, wat gaat er nu gebeuren. En alsnog krijg je aan die kans op 2-1. Dus in principe moet je dan gewoon uh, die wedstrijd terug naar je toe trekken. Dat gebeurt dan niet. En ja, dan zijn er heel veel zaken die fout gelopen zijn. En dan hebben we nog een drietal uitslagen. De koploper AZ nam na de rustafstand vrijdagavond tegen FC Utrecht en won 2-0. En zette de concurrentie dus in die zin onder druk. En net om half 1 waren er dus al twee wedstrijden die net zijn afgelopen. RKC Waalwijk, Feyenoord eindigde in 1-2, overwinning dus voor de Rotterdammers. En Excelsior Den Haag eindigde in 1-1. AZ koploper 34 punten uit 13 wedstrijden. Heeft nog een helftje te goed tegen Excelsior. PSW tweede met 14 gespeeld, 31 punten. En Twente staat de derde, 26 uit 13. Vierde nu Feyenoord, 24 uit 14. Dan Heerenveen Heen, 22 uit 14. En dan volgen Ajax en Vitesse met 21 punten uit 13 duels. Onderin 15e NEC, 13 uit 13. 16e de graafschap, 12 uit 14. Dan Excelsior, 7 punten uit 13 wedstrijden. Staat er 17e. En Hekkersluiter is nu VVV met 7 uit 14. En dan hebben we nog in de Jupiler League twee wedstrijden. Eén is afgelopen, Os tegen Den Bos. 2-0 gewonnen door FC Den Bos. En de andere die loopt nog steeds. Er is van alles uh, vertraagd. En het is in de slotfase. Het is hectisch bij Go Ahead Zwolle. Maar het staat nog altijd 1-0 voor koplopers Zwolle. U hoort zo of ze ook stand gehouden hebben. Radio 1. Het NOS-journaal. De hoofdpunt om half drie met Ewoud Dion. NAVO-chef Rasmussen heeft excuses aangeboden aan Pakistan... voor de luchtaanval van gisternacht... waarbij 24 Pakistanse militairen omkwamen. In een brief van de Pakistanse premier... heeft de NAVO-chef het over een tragisch incident. De NAVO heeft een diepgravend onderzoek aangekondigd. De Duitse politie heeft bij Hamburg 1300 mensen opgepakt... die probeerden een transport van kernafval tegen te houden. De actievoerders liggen sinds vannacht op de rails. De containers met kernafval komen uit Frankrijk. De bedoeling is dat ze in Gorleben ondergronds worden opgeslagen. Het KNMI waarschuwt voor harde windstoten, vooral in de kustprovincies. Wie met grote voertuigen de weg opgaat of wie het water opgaat... moet daar rekening mee houden. En verder moet bij Den Helder, Arlingen en delft rekening worden gehouden met hoogwater... Dan nog een voetbalbericht. De bondscoach van Wales, oud-international Gary Speed, is overleden. Speed was bijna een jaar bondscoach van Wales. Daarvoor speelde hij in de Engelse competitie... onder meer voor Leeds United, Everton en Sheffield United. Ook speelde hij 85 interlands voor Wales. Volgens de politie heeft Gary Speed zelfmoord gepleegd. Hij was 42 jaar oud. En dat is het nieuws op dit moment. Aan de B-verkeersinformatie. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor één brugge, 2 kilometer op de A9... ook maar richting Amstelveen. Voor Dorp, drie kilometer na een ongeluk. Maar de weg is weer vrij. Sportradio NOS. Op één. NOS Radio. De de twee half één wedstrijden zijn dus afgelopen. De half drie wedstrijd van vanmiddag. NEC tegen Ajax. En als je Ajax op bezoek hebt, dan kun je misschien wel gewoon op zoek gaan naar punten. Of niet Bas Tichler? Zeker, want in de afgelopen acht wedstrijden in de eredivisie... won Ajax al maar één. Dat is uh, ongekend bijna. Utrecht en Groningen hebben laten zien dat je ervan kan winnen. Andere ploegen, waaronder bijvoorbeeld AZ, Twente, PSV speelden gelijk. Ajax is wat dat betreft een beetje aangeslagen wild al een tijd. Merkwaardig genoeg in contrast de prestaties in de Champions League zijn uitstekend. NEC Ajax is twee minuten onderweg. Het is 0-0 en Ajax valt aan via de linkerkant. Het elftal is in zekere zin in ieder geval voorin ongewijzigd. Daar blijft alles staan in vergelijking met het duel tegen Lyon. Alleen achterin is er één wijziging van de wiel. Krijgt wat rust. Dat was eigenlijk al bekend. Is het niet helemaal fris en helemaal fit meer. En Ruben Vijon is de jonge vleugelverdediger die daar dan plaats mag nemen. Achterin in die verdediging van Ajax. Ajax zegt een hoekschop. Dat betekent dat NEC nu met alle mensen in het eigen strafvloeggebied is teruggetrokken. In afwachting van dat wat komt. En al de wereld is mee. Die gaat ook wel naar de bal. Maar die wordt weggekopt door Kolwijk. Bij NEC trouwens wat meer wijzigingen dan bij Ajax. Gozens en Zeefuik zijn na blessures terug. En ook uh, Ibrahim, de van Manchester City gehuurde middenvelder... heeft een basisplaats gekregen. Dat is voor hem voor het eerst. En dan gaat dat ten koste met name van George en Vados die op de bank beginnen. Kleine drie minuten gespeeld. 0-0 in Nijmegen. Kom maar nog even terug op de Jupiler League. go Eagles FC Zwolle. De IJssel Derby is inmiddels afgelopen. 0-1 is daar geworden door een goal van Bart van Hintum. Eerder zeiden we al Os Den Bosch geëindigd in 0-2. Betekent dat de Zwolle nog altijd een ruim koploper is in de Juppeler League. 32 punten uit 13 duels. Eindhoven staat daar tweede met 30 uit 14. En net begonnen, we houden u op de hoogte, is de wedstrijd tussen Helmond Sport en Willem II. Die volgt Twan voor u eh, per ja, seconde, dus hè Willem II. Dus daar hoeven we geen zorgen over te hebben. We gaan het hebben over het schaatsen. De wereldbekerwedstrijden... op de gloednieuwe schaatsbaan van Astana. Kom er tussendoor als Willem II scoort eh, Twan. In Kazachstan, eh, die wedstrijden zitten erop. Joors van den Berg, je hebt die wedstrijden eh, gevolgd vandaag stond de kilometer op het programma. Laten we nu maar eens bij de mannen beginnen. En daar was hij weer, hè? ongenaakbaar op de kilometer, Stefan Groothuis. Nou, ik wil het niet ongenaakbaar noemen, hoor. Het was een rit, Groothuis Nuis was de laatste rit van de duizend ja. meter... en het leek of ze elkaar spiegelbeeld waren. Ze waren in de tiende van seconde bij alle doorkomsten gelijk. Alleen Groothuis was telkens enkele honderds, honderdsten van een seconde sneller... waardoor hij de duizend meter wint met zevenhonderdsten... Op Nuis. 1.08.85 tegen 1.08.92. Het gebeurde in de laatste rit. Mo stond de hele tijd aan de leiding in Koreaan. Maar hij moest dus ze meerdere erkennen in Groothuis. Ja, vorige week kon Groothuis ook de 1000 meter. Toen pakte hij ook de 1500 meter. Maar daarop moest hij eerder dit weekend uh, genoegen nemen met de zesde plaats ruim. Achter winnaar Wouter Oldeheuvel. Maar ondanks dat resultaat op de 1500 meter was Groothuis vandaag absoluut niet bang dat het ook weer zou gebeuren op de 1000 nou, nee, ik dacht uh, 1000, uh, dat is toch anders. Uh, ik denk dat die toch uh, makkelijker uh, kan winnen. 1500, uh, wat ik vorige week al zei, is, uh, ja, is gewoon eigenlijk de moeilijkste afstand. Gewoon. Je moet en topfit zijn, je moet snelheid hebben en je moet, uh, je moet het vol kunnen houden tot het einde. Dus, uh, en een 1000 is wat dat betreft veel dommer. Het is dus gewoon vanaf het begin een uh, volle bak uh, rammen tot je, tot je bij de finish bent. En uh, ja, 1500 uh, is, uh, is gewoon moeilijker. Dat was dus Groothuis, dus uh, met honderdste, maar wel weer gewonnen. Het was ook een duizend meter bij de vrouwen. Daar stonden we ook weer heel lang heel goed met heel veel. Maar ja. dat was ook weer een vrouw die wij al een tijdje kennen. Ja, hè? Over, over volle ja. bak rammen gesproken. Nesbit 1, 14, 82. Het is echt een wereld van verschil met de rest. Ze won vorige week al dik. En nu was ze nog een volle seconde. Meer dan een seconde sneller dan ze was in Rusland. Ze won in 1, 14, 82. In de breedte deden de Nederlandse vrouwen het geweldig. Bij de beste zeven, allemaal, alle vijf, zeven van Riesen. Vier Leenstra, drie Boer, twee Oenema, vijf Wust. Het kon niet op. Maar ze werden dus allemaal op hun nummer gezet door die geweldige Nesbit. Ja, Boer, dit weekend goed. Ze pakte weer een medaille mee. Ze werd nu derde. Maar na afloop vond mago Boer wel dat er toch iets meer had ingezeten. De start was al niet zo goed en dan draai uh, je de hele tijd achteraan. En dan uh, heb je een kruising uh, dat gewoon net niet goed uitkomt. Dat je erachter wat je gewoon moet inhouden en er langs moet. Je doet er niks aan, zo goed mogelijk oplossen en keihard door versnellen om dan nog uit te komen. Ik wist in ieder geval wel dat zij heel hard ging. Als ik nou die buitenbocht mooi mee versnel, dan kom je misschien nog in de buurt en dan kom je nog in de buurt van het podium. Maar goed, uh, jongens, moeten we het ook nog even hebben over die massastart? Oh, ik dacht uh, over Willem 2. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nog altijd 0-0 daar tegen Sport. Zes uh, kilometer voor de vrouwen, acht kilometer uh, voor de mannen. Maar wat, wat moeten we ons bij die massastart voorstellen? Ja, het klinkt als een uh, massastart, inderdaad, het is een vaag begrip. Het is gewoon marathonschaatsen eigenlijk. Er start een peloton. Bij de vrouwen bestond dat uit vijftien deel, slecht. Bij de mannen dertig. Ja, en die rijden dan uh, inderdaad, wat jij zei, 15 en 20 ronden. En er zitten wat tussensprints in om het wat interessanter te maken. Maar ondanks die tussensprints, het is heel ingewikkeld om het simpel te houden. Wie als eerste over de streep komt, ondanks wat je bij de tussensprints kunt verdienen... is de winnaar van de Mass Start, het Engelse woord. En hoe ging het daar met de Nederlandse deelnemers? Bij de vrouwen heel goed. Het werd uh, tactisch goed gespeeld door de Vries, huis, uh, Huisman en Ensing. Huisman werd de hele tijd achterin gehouden... die is speciaal voor dit onderdeel naar Astana gestuurd. Marathonschaatster. Echt een kanjer op dat gebied. En ze wachten zo slim tot die laatste ronde. Toen kwam ze naar voren en ze sprinten al die andere... ook lange er gewoon af. Eén Huisman, twee Pechstein. Kijk, dat staat toch mooi. En drie de Koreaanse Kim. Ja, bij de mannen... Daar wilden ze het hetzelfde doen, rustig in het begin met Douwe de Vries voorin. Toen kwam Bob de Jong naar voren, die bracht Jorrit Bergsma... maar Bergsma liet zich in de laatste bocht een beetje aan de kant duwen. En dan won een Koreaan, Ed Lee, tweede Amerikaan Kuk... en Bergsma, mede door tussensprints van Anderen. Hij kwam als derde over de streep, werd hij vijfde. Succes, vind jij? Het rammelt nog een beetje. Het is wel leuk bedoeld met al die tussensprints. En het zou spectaculair kunnen zijn. als je misschien een soort puntenkoers of afvalrace van maakt. Er moet nog even goed naar gekeken worden. naar dit onderdeel. We wachten af. De massasprint. Joost van den Berg, dankjewel. Gaan we weer voetballen? NEC Ajax in Nijmegen. Geen onderbrekingen. 0-0 halve, Bas Tiggler. Maar dat scheelde weinig. Of NEC had op een 1-0 voorsprong gestaan. Goosens weg aan de linkerkant. Prima voorzet. Komt bij Van der Velde uit. Die staat eigenlijk vrij voor Vermeer. Maar heeft ongelooflijk veel tijd nodig. Alsof hij ineens gaat twijfelen van de velden en schiet de bal dan vervolgens tegen Vermeer op. Je kan ook zeggen Vermeer redt daar goed, dat zal best. Maar als je als aanvaller zoveel tijd nodig hebt om te bedenken wat je met die bal wil doen, dan is het niet goed. Dus NEC had op 1-0 kunnen staan, maar staat dat niet. gozens is weer aan de bal, nu is ook Conboy mee. De Deense linkervleugelverdediger verspeelt op het middenveld. Koolwijk de bal en moet hij een overtreding maken tegen Eno om dat foutje te herstellen. De scheidsrechter Guse Bijuk roept hem op het matje. De twee geven elkaar nog even de hand. Niet de scheidsrechter, maar de twee spelers. En Ajax krijgt een vrije schop. Ajax is wel wat sterker geweest in het begin van deze wedstrijd. Hij heeft een paar hoekschoppen mogen nemen. Hij heeft ook wel het leeuwendeel van het balbezit gehad. Maar hij heeft dus gezien dat als je Goosens, oud Ajax ziet natuurlijk. Dat hoor je er dan bij te zeggen. Als je die even laat lopen aan de linkerkant. Dat je ogenblikkelijk in de problemen komt. En NEC zal blij zijn dat hij na zijn blessure weer terug is. Want hij kan belangrijk zijn voor dit elftal balbezit voor Ajax via de wereld. Die aan de rechterkant van het veld wel contact zoekt met Lijon, de vervanger dus van Van der Wiel. Wat eigenlijk de paas niet aandurft en de bal teruggeeft aan de doelman Vermeer. Vermeer naar vertongen, vertongen weer naar Al wereld. En zo bouwt Ajax. Staat voorin eigenlijk iedereen stil. Lodero weer in het punt van de aanval. Erikse die daar graag bij in de buurt komt. De andere twee middenvelders Jansen en Eno die daar op gepaste afstand van staan. Nu komt de diepe bal van Al wereld. Die zelt eigenlijk overal langs. Belandt dan op de borst van een van de Nijmeegse verdedigers en wordt dan heel keurig terug afgeleverd bij Babos. Die dan maar kijkt wat hij ermee kan. Ajax blijft nu brutaal met 4, 5, 6, 7 veldspelers op de helft van de tegenstander staan. Babos laat de bal vallen ter hoogte van de rand van zijn eigen strafopgebied. En moet dan eigenlijk wil vertrappen, dat doet hij. Van de Velden wil doorkoppen. Dat lukt, krijgt de bal van Zeefuik weer terug. Dan krijgt Schöne de bal. En aan de rechterkant van het veld een 1-2'tje. Schöne krijgt de bal vervolgens niet terug. Dan kan uh, Wil gaan lopen met de bal. Die kan ook gaan schieten en schiet maar net naast. Tweede mogelijkheid eigenlijk toch voor NEC van Nathaniel Wil. De rechtervleugelverdediger die zich zo nu en dan eens een keer voorin laat zien. En nu met een kort 1-2'tje met uh, Schöne plotseling in een aardige positie wordt gebracht... Zelf nog aan een klein dribbeltje begint ook. Dan de laatste van Ajax die nog in de weg stond passeert. En vanaf een meter of twintig de bal een metertje naast het doel van Vermeer schiet. En zo kan Ajax wel zeggen we hebben wat corners genomen. En we hebben wat meer van de bal gehad. Maar de twee momenten die gevaarlijk en dreigend zijn geweest kwamen toch echt van NEC. Via Wilders zo even en via Van der Velden een paar minuten geleden. 0-0 is het in Nijmegen. Sherry Anne van het album Love Me For Who I Am. En Try My Love Again. Het is inmiddels bij de wedstrijd in de Jupiler League... tussen Helmond Sport en Willem 2 0-1 geworden. Je hoort het goed. Het doelpunt werd gemaakt door de groot vanaf 11 meter. Penalty dus voor Willem 2 was daarbij ook een rode kaart... voor een speler van Helmond voor Sport voor Sequera. En wij gaan het dus even hebben over wielrennen. Want het is de tijd van het jaar. En het is het weer er ook voor natuurlijk. Hè, voor een super prestige veldrit. en traditie gaan die mannen dan om drie uur van start. Kriolippens. Maar de vrouwen hebben dan altijd al gereden. En daar hebben we vaak Nederland succes in te melden. Vandaag ook. Ja, vandaag ook. Nou was dat vandaag niet echt heel opvallend, Tom, want het veld bij de vrouwen was voornamelijk Nederlands getint. Niet al te veel buitenlandse deelnemsters, maar wat wel weer aardig was om te melden, dat is dat Marianne Vos de overwinning heeft gepakt. Gisteren debuteerde ze weer dit seizoen. Ze reed haar eerste veldrit nadat ze nou, toch echt serieus op vakantie is gegaan. Onder andere naar Bhutan, het armste land ter wereld. Ze is naar Kenia geweest. Dat was nog een prijs die ze te goed had van de organisatie van de Giro Donne in Italië, de Ronde van Italië voor vrouwen. En uh, ze is vanuit uh, Milaan richting Kenia vertrokken om daar vakantie te vieren. De fiets niet aangeraakt daar. Uiteindelijk weer teruggekomen en toen weer gaan trainen. En uh, meteen in de eerste veldrit gisteren, de wereldbeker in Kokzijde, werd ze tweede achter Daphne van der Brand. Vandaag was het omgekeerd. Was het Vos 1. Makkelijk won ze die wedstrijd voor Daphne van der Brand. En ga er maar vanuit dat Vos uh, de komende maanden weer gaat heersen in dat uh, veldrijden. Ze gaat er weer een serieus seizoen van maken. Natuurlijk alles gericht op het wereldkampioenschap op datzelfde parcours waar gisteren de vrouwen ook die wereldbeker reden in Kokseide. Bij de vrouwen dus 1 en 2 de Nederlanders. Bij de beloften normaal gesproken melden we die uitslagen niet al te vaak, want ja, het is nog een beetje de kraamkamer van het uh, veldrijden. Maar uh, het is toch wel opvallend dat de Nederlanders ook daar dit seizoen heersen net als bij de vrouwen. Gisteren in Kokseide in die wereldbeker, de eerste vijf waren Nederlanders. De eerste vijf, dat is ongekend. En dat in Vlaanderen toch de bakermat van het uh, veldrijden. En vandaag was het gewoon 1, 2, 3 voor Oranje. Lars van der Haar, de wereldkampioen van de belofte in Zankt Wendel afgelopen jaar. Die won hier de wedstrijd voor Stan Godri En voor Mike Teunissen de nummer 2 van het afgelopen jaar. En met name die Lars van der Haar, dat gaat er echt eentje worden. Want hij heeft serieus gekozen voor het veldrijden. En zal niet net als Lars Boom uiteindelijk kiezen voor een carrière op de weg. Uiteindelijk kiezen voor het geld op de weg. Het geld bij het veldrijden is voor hem ook uitstekend. En uh, hij gaat straks, uh, als hij wat ouder is, bij de elite ongetwijfeld van zich doen spreken. Een heel klein mannetje, maar hij kan het bijzonder goed, dat veld rijden. En voorlopig is hij toch echt wel, als hij zijn zinnen ergens op zet, de sterkste van allemaal. Zo werd hij ook nog Europees kampioen in Italië een uh, aantal weken geleden. De beloften dus uh, hebben het goed gedaan. De vrouwen hebben het goed gedaan. Bij de junioren een Nederlandse overwinning met Watje van der Poel. Maar ja, dan komt zo meteen de elite aan de start. Dat doen zeker Nederlanders mee. Gerber de Knecht, Thijs Al, Eddy van IJsendoren, Thijs van Amerongen, Mitchell Wenders. Dat zijn een beetje de Nederlanders die daar mee gaan rijden. Maar ga er maar vanuit... dat ze niet in de buurt komen van het podium. We mogen al blij zijn als zij... een plekje pakken bij de beste tien. Gisteren was het uh, Thijs van Amerongen... op de 1e plaats. De beste Nederlander daar. Nog voor Gerben de Knecht. Nee, jammer. Lars Boom doet niet mee. Die komt uh, ergens in december. 18 december... komt hij weer terug. Dan rijdt hij de veldrit... van namen. Een wereldbekerwedstrijd. Dan gaat hij zes uh, wedstrijden in totaal rijden. Het Nederlands kampioenschap zit daarbij. Geen wereldkampioenschap. Dat is jammer voor uh, Lars Boom... Natuurlijk, dat is jammer voor ons allemaal. Maar het is ook jammer voor het veldrijden in het algemeen. Want het zou toch heel erg mooi zijn als een van die Nederlanders zou kunnen meedoen met dat echte geweld. Het geweld van de grote mannen. Van Stiba, van Nijs, van Albert, die er hier niet bij is omdat hij geblesseerd is aan de hand. Van Van Torenhout, wel eens noem ze allemaal maar op. Kevin Powels natuurlijk. Dat zijn de grote namen in het internationale veldrijden. En zo meteen vanaf drie uur. U zult weinig Nederlanders voorbij horen komen. Het gaat snel in het Sportpark De Braak in Helmond. Helmond Sport Willem 2 inmiddels al 0-3. Gaan wij weer even naar Nijmegen. Een competitieduel voor Ajax na een midweek Champions League duel. Gaat niet altijd even goed Bas Tichler. Nee, het gaat eigenlijk dit seizoen helemaal nooit goed. Want uh, nog nooit won Ajax na zo'n Champions League wedstrijd een competitieduel. 2-2 bij PSV, 1-0 verlies bij Groningen, 1-1 tegen Feyenoord en een 6-4 nederlaag tegen Utrecht. Dat waren de uitslagen van de wedstrijden na een Champions League duel. Het is nu nog 0-0 in Nijmegen na 17,5 minuten. Soleimani heeft zo even een grote kans gekregen om Ajax op voorsprong te zetten... na een prachtige Amsterdamse aanval. Eigenlijk vrij voor de keeper gezet door Eriksen, maar net te veel tijd nodig. En geen schot uiteindelijk. Nu een vrij schot voor Ajax met Jans achter de bal. Bal komt het strafselbied binnen. Wordt doorgekopt en over het doel gekopt. Ik denk uiteindelijk door Ebersilio. Over het doel van Babos. En opnieuw een mogelijkheid voor Ajax. Dat dus in laten we zeggen, de eerste 10, 15 minuten toch twee keer NEC gevaarlijk heeft zien worden. Eerst via die onvoorstelbaar grote kans van, van de Veld En later dus nog via dat schot van Nathaniel Wil. Nu laat Ajax dus toch zelf van zich horen. Twee keer in korte tijd. En kan Babos een doeltrap gaan nemen. 18 minuten. Het is dus rustig in het stadion. Het publiek zit er na wat slagregens vlak... Voor het begin van de wedstrijd misschien nog wat verslagen bij om die reden. Terwijl nu Zeefuik een bal die doorstuitert. Kan aannemen voor NEC. Vanaf de rechterkant komt Zeefuik nu. En probeert om langs de tegenstander te lopen. Heel zachtjes door Vertongen wordt aangetikt. Vertongen steekt zijn hand op en zegt tegen de scheidsrechter. Ik doe niks. Daar heeft hij denk ik gelijk in. Dan kun je ze bij Juk laat doorspelen. En Ajax heeft de bal weer terug. NEC durft het aan in deze wedstrijd om Ajax in delen. Toch heel uh, ver op de eigen helft op te jagen. Tot in het Amsterdamse strafgebied aan toe. Dat dwingt de Amsterdammers wel vaak door het spelen van een lange bal nou ja, dan ben je eigenlijk als Ajax per definitie gezien. Met al die kleine jongetjes voorin. En bijvoorbeeld Smos en Van Eijden achterin bij NEC. Het levert ook gevaar op als het een keer niet loopt. Want de ruimtes op het veld worden natuurlijk wat groter op die manier. Maar voorlopig heeft NEC met dat strijdpand in ieder geval zichzelf behoorlijk in de wedstrijd en op de kaart gezet. Het is 0-0. Na 19 minuten. Nu wordt Scheune weggestuurd. Maar is de paas net te scherper wordt die bal teruggespeeld op Vermeer. Dan loopt Scheune dus door. Want dat zijn de afspraken. Dan gaat die bal naar al de wereld. Wordt er ogenblikkelijk ook weer door Zeefuik druk gezet. En komt Ajax wat in de problemen via. De verdediging nu weer terug naar de keeper en inderdaad zoals ik zei een lange bal die dan nu met een beetje geluk toch nog terecht komt bij Lodero. Zo komt Ajax dit keer goed uit. Dat is niet het spelletje dat Ajax normaal gesproken zal willen spelen. 19 minuten 0-0 in Nijmegen. TV, uh, 1969 en yesterday me, yesterday you, yesterday. Ik zei ze juist al, Helmond Sport, Willem 2, inmiddels al 0-3, de grote penalty al na vijf minuten. Het werd 0-2 door Zanussi. Ik dacht dat dat alleen ja. huishoudelijk appartuur al, was. Maar goed. <laughs> en uh, 0-3 is de groot. Ja, het lijkt nu al goed te gaan. Nou, met Willem 2 in Helmond. Het was een uitverkoopje was dat. We gaan naar uh, de wedstrijd NEC-Ajax. Uh, zoveel doelpunten daar al, uh, maar niet bij Ajax en uh, NEC was, denk Nee, 0-0. Ik zit nog even aan Zanussi te denken. Daar maken ja. ze ook naaimachines. Dus dat is al ja. Oppassen voor de tegenstander. Uh, ja, 0-0, 23 e minuut. En een blessuretje bij Goosen, met een S erachter. John Goosens die nu even naar de kant moet om zich daar verder te laten verzorgen. Er wordt eigenlijk volgens mij door Van Eijden nu al het gebaar gemaakt dat hij toch weer moet wisselen. Zou hij dan toch weer geblesseerd zijn nadat hij na een blessure de tijd niet heeft kunnen voetballen en nu weer terug was. En dat ook liet zien, want hij zat aardig in de wedstrijd. Gaat in nu naar de kant en meldt zich bij de bank. Bij Alex Pastoor En dan maar eens afwachten hoe dat verder gaat. Het gebeurt na 23 minuten. En een vrije schop of een doeltrap van de Babos. Ja, strikt genomen is dat een vrije schop. Die mag gaan nemen de Hongaarse keeper. In een fase waarin Ajax wel wat meer in de wedstrijd is gekomen. Wat aardige aanvallen heeft laten zien. En ook een aantal malen gevaarlijk en dreigend is geweest. Lukt er een keer een korte combinatie met die handige spelers daarvoor in. Dan is het eigenlijk ogenblikkelijk gevaarlijk. Met Soleimani, met Lodero en met ook Ebesilio. Terwijl nu de verdediging weer wordt opgejaagd van Ajax. En Vermeer een ongelooflijke slechte trap geeft. Weer paniekerig. Het publiek van NEC reageert. Want weet natuurlijk ook wat Vermeer heeft laten zien in de voorbije wedstrijden. Met name dan tegen Utrecht en NAC. Ja goed was hij tegen Lyon zeker. Maar nu oogt dat weer eh, onhandig. Zoals hij de bal krijgt aangespeeld in de drukte. Daar houdt hij duidelijk niet van. En de trap de tribune in. Oog niet goed. NEC krijgt de bal weer terug. Van Eijden. Aan de linkerkant. Nu Comboy mee. Speelt Zeefuik aan. Comboy loopt zelf door. Krijgt de bal weer terug. Maar vergeet hem dan mee te nemen op de rand van het strafschopgebied. Hij is linksback. Comboy moet nu eigenlijk als een haast terug. Om te voorkomen dat Ajax daar gaat profiteren van de ruimte. Maar dan gaat opnieuw een bal terug naar Vermeer. Die onder druk van Zevuik. Opnieuw. Dit keer aan de andere kant. De bal de tribune injaagt. Je zou er af en toe stapel gek van worden. Het slechte nieuws voor NEC uh, wordt nu op het uh, bord getoond. Namelijk, hij moet inderdaad naar de kant. John Gozens toch weer geblesseerd geraakt. En Leroy George komt dan voor hem in de ploeg. Het gebeurt allemaal na 25 minuten. NEC, zoals al eerder gezegd, probeert Ajax onder druk te zetten. Doorlopen op alles wat beweegt. En dus ook op de keeper, daar houdt men niet van. Dat blijkt zijn vruchten deels af te werpen. Want daardoor staat NEC goed in de wedstrijd. Het is nog 0-0. Berichtje dan over uh, lopen en zo. Adriane Herzog, weet u wel, die heeft zich zondag verzekerd. De vandaag dus van de nationale titel op de Lange Cross. Dat gebeurde bij de Waranda Cross in Tilburg. Rut van der Meijden en Marije Terra gingen daar naar het zilver en brons. En Herzog is daarmee de opvolgster van Miranda Boonstra... die de afgelopen vier edities op haar naam schreef. En Herzog, die kennen we natuurlijk wel, die naam... want die was tussen 2005 en 2008 ook al viermaal kampioen op de Lange Cross. En dan een golfberichtje. Het WK voor teams in het China. Hainan, Dat is uiteindelijk gewonnen door de Amerikanen Matt Cougar en Gary Woodland. Het is voor het eerst dat zij sinds 2000 daar de wereldtitel veroveren voor de landenteams namens de Verenigde Staten. Het was een goede prestatie voor Robert-Jan Dierksen en Joost Luijten namens Nederland. Maar uiteindelijk na een sterke finish kwamen ze net tekort voor het podium en werden vierde daar in Hainan. We gaan nog even voetballen, we gaan richting het nieuws... maar we gaan nog even naar NEC tegen Ajax, Bas Tichler. bezit voor Lijon, de vervanger dus van Van de Wiel aan de rechterkant van het veld. Is toch al een aantal malen betrokken geweest ook bij een aanvalsopbouw van Ajax. Leidt zich uh, redelijk onbevangen. In dat elftal van Frank de Boer te melden. Nu aan de andere kant Anita aangespeeld. Anita Ebesilio die schreef een laat zakketrood van voor de middenlijn De bal kan aannemen. Het is 0-0. 26 minuten gespeeld. Met een paar kansen over en weer. Niet al te veel grote uitgespeelden. Ze kregen er wat dat betreft beide de 1. Eerst van de velden later Suleimani. Waarbij de treuzelde. Lijon nu met een verkeerde bal. Die eigenlijk hoopt dat Jansen de diepte in loopt. Nou doet Jansen veel en graag. Maar dat niet. Die loopt eigenlijk naar de bal toe. Dan komt de paas verkeerd. Dan kan Van Eijden onderscheppen. En kan NEC eruit komen via Zeefuik. Ogenblikkelijk vier mensen in beweging. En dan gaat de bal meegegeven worden aan Comboy. Die uh, ter val komt op de rand van het strafloosgebied. In botsing komt met Anita. Scheidt zegt de Guzumbiuk, Zegt bal gespeeld. Nou dat zal allemaal best. Maar uh, Anita blijft geblesseerd liggen. Ik denk dat Comboy en Anita allebei naar de bal willen. Maar uiteindelijk tot de conclusie moeten komen dat ze elkaar raken en niet zozeer de bal. Anita houdt haar pijn aan over en er is een blessurebehandeling nodig. 0-0 is het in Nijmegen bij Ajax NEC. Zo in het vervolg. Eerder vanmiddag eindigde de RKC tegen Feyenoord in 1-2 en Excelsior Adenhaag in 1-1. En verder straks nog om half vijf FC Twente tegen Vitesse. We maken plaats voor het NOS Journaal van 3 uur. Daarna ook nog veldrijden, de superprestige veldrit in Gieten. En de roundloop van de 13e competitieronde uit de vrouwencompetitie-hockey. Graag tot zo.